De van Anton Quintana. Regie af van Lebede. Ben je wakker? Oh, ik geloof het wel, ja. In de roop Zie je, is mijn hoofd. Ook een goede moeder. Laten we zitten. 11 uur geweest, tijd om op te staan. Ah, kan het... Heb je al pulling? Als jij voorzichtig je hoofd opzij draait, dan zie je daar rechts van je een glas thee en ernaast het welbekende bus. Tera! Zo'n fijn. dat we maar weer. Hoe weet je eigenlijk? Tera. Dat <tie> is ook een ouderwetse naam. Ik ben een ouderwetse vrouw. Ja, dat is wel best. Dat is een beetje heel moeilijk, hè? Ruud, vlak voor je onderzuiging heb je je nogal keurig voorgesteld. Oh ja, mm. dat herinner ik me helemaal niet meer. Dat bewijs ik, ik herinner mij helemaal niks meer. <laughs> dat verbaast me niet. Dat kan ik op. Ah. Ja, dat nieuws hebben we gehad. Die radio niet gehad. Zeg ik uh... Ja, nee, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Oh, niks bijzonders. Het café ging sluiten en jij liet je dus van je baardruk vallen en toen heb ik je maar opgeraapt. Oh ja? Ja. Nou. Oh, nou, dat is tof van je. Ja. Doe je dat wel vaker? Ja nee, hoor, zo kom ik nog eens aan de man. Nee, nee dat is flauwkul. Mooi, ze kan me echt niets meer herinneren. Hè. Je zat met handen vol geld te zwaaien en wou voor de derde keer afrekenen. Je komt zeker niet vaak in de café. Nee, waarom? We zouden geen bezwaar tegen het afrekenen met jou. Nog een toe. <laughs> Maak je geen zorgen. Toevallig kan ik tellen. Maar erg populair heb ik me niet gemaakt, dat is zeker. Waar is mijn broek? Daar, op die stoel. Maar je portemonnee ligt op het tafeltje, daar. Zijn mijn broek gevallen? Je was in een gulle bui. Je wou je ook een paar keer afrekenen. Wie? Je? Ja. Hoe kom je? Allemaal zo'n aardig dikke portemonnee, hè, voor iemand als jij. Zo, vind je? Kun je dat nou weten? Voel je je al wat beter? Nee. Ik het. Ja, ik heb toch niet gekotst, nee? Nee. Wat dat er nog mee. Als je denkt dat je het kan redden, dan moest je er maar eens uitkomen en onder de douche gaan staan. Je bedoelt dat ik moet opdondelen? Nou, nee, gelijk heb je. Pommers, zit ik mij nog iets meer zien, maar... Dus je hebt me meer naartoe genomen? En uh, En toen? Toen deed de situatie je blijkbaar aan iets denken. Je begon tenminste meteen weer geld uit te delen, maar dat hoefde dus niet. Ah. Ja. Ja, nee, maar wat is er gebeurd? Ja, tussen ons. Niets. Hm? Nee, je zag mijn bed, je kleedde je uit, je kroop erin en je viel meteen in slaap. Wat <lacht> geef jij dan? Ik heb nog een bed, in de kamer hiernaast. Dat is toch wel makkelijk over. Ben je niet beleden? <lacht> je moet dat dan <lacht> Ik bedoel... Je neemt nog liever niks een gozer mee naar huis. Als jij jezelf had kunnen zien gisteren nacht, dan zou je ook geen illusies gemaakt hebben. Maar uh, kom maar nou eens uit, zeg. Ik wil de boel opruimen voordat ik de deur uit ga. Moet je weg? Ja. Werk je? <laughs> nou, dan was ik nou wel mooi laat geweest. Elf uur. <laughs> uh, je hebt uh, geen man of zo, hè? Nee. Alleen staat een vrouw, zo zeg. Ah, <laughs> zeker gescheiden. Geraden. Nou, komt er nog wat van? Ja, oké, okay. oké. Okay. Eh... Uh. Uh, het is een beetje zeker de... Ja, ik bedoel, uh, je kan er nog gebruik van maken. Van dat? Nou, mooi. Zo'n mooie als ik kijken, of wat het niet elke Ik je bent. niet. <laughs> dus als je. Hè? Ik ben je naartoe? Begrijp ik het goed? Is dit alsnog een poging om de dame te verleiden? <laughs> ja, ik ga niet van praten, ja, jij zegt. Nee, jij. dat jij. Dat is nou ja, ja, ja of nee? Jij zit een beetje geschikt in elkaar, baasje. Eerst denk je dat je bij een hoer bent dan val je meteen in slaap. En nu ben je nog gauw een potje vrij omdat je toevallig toch in het bed van een vrouw ligt. Dat is het niet. Voor mij hoeft daar ook niet gevrijd te worden hoor. Het is alleen maar dat ik dat thuis, dacht. Dat dacht je... Ja, denk je, ik niet voor niets meegenomen hebben. Ik niet? zit niet verlegen om een man, als je dat bedoelt. Maar bedankt voor het aanbod. Heel attent van je. En nou, onder de douche. Zeker weten. Ja hoor. Kun je, je niet voorstellen dat het iemand niet meteen in vuur en vlam staat voor je? Nou, ik, ik... Ik ja, weet doe. nou wel wat jij dacht. Schiet dan nou maar op voordat ik kwaad word. Nou, rustig maar. We doen het alleen maar aardig. Ja, als je dat maar weet. Ja, Ruud. Dat geloof ik best. Je voelde je een beetje verplicht. Je dacht, kom, ik geef eens wat weg. Heel aardig van je, maar nee, toch maar niet. Zoals zo, jij ja, praat ik ook niet volgen. He. Probeer het dan ook maar niet. En ga nu eindelijk eens douchen. Je zelf nou wel genoeg bewonderd. Oh. moet ik toevallig in die spiegels laten kijken, mag dat ook wel niet. In de badkamer zijn nog veel grotere spiegels. Mag trouwens wel uitkijken met het drinken van jou. Daar heb anders niks over van dat mooie lijf van je. Waar, onzin. Nog geen spoortje van een buik Zie je dat? Nee. <lacht> zoveel als je veel zuidelijk wil, doet me niks. Alles dat je dronken wordt en in het bed van een wildvremde vader landt en dan niet weet hoe je fatsoenlijk weg moet komen. Maar eigenlijk ben ik iets te maken. Ik had niet een sport moeten doen gewoon. Bodybuilding is geen sport. Oh Nee. Nou, je krijgt allemaal wel mooie spieren. Van. Ja, dat wel. Ga op opzij. Geef jij soms niet om mannen? Oké, okay, jij vraagt erom, Ruud. Ja, ik geef wel om mannen. Maar als ik mij een man uitzoek, dan niet een of andere mooie jongen die er eigenlijk niet voor uit wil komen dat hij niet van vrouwen houdt. Ja, wie zegt dat nou? Kom je daar op mij? Ik ben een man. Zei je, je bent mat. Je bent niet goed bij je hoofd, jij omdat ik toevallig dronken ben geworden, oh, om in je lol, geen ruzie in de ochtend. Gewoon een rank je neus, oud-wijd wil je zeggen, om zoiets te zeggen, alleen maar om van ook wat, Ze barst met je sudorange, waarom zeg je nou zoiets? Hé, hey, beledigd je toch vijf... ook niet? Daar heb je ook geen reden voor. Nou, jij ja, dan wel. Wat beledigd, Dan merkte je dat zelf niet. Je dacht net iets te duidelijk, dat je dat niet meer zo piep, hè, die wil nog wel eens wat. Vooruit voor wat hoort, dat. nou, zo is het toevallig niet meer bijgesteld. Ja, nou wie zegt nou dat ik niet hou? Als een man niet meteen bovenop je springt, dan moet hij dus wel fout zijn, hè? Bro? Nee, want je was dronken? Nou, nou dan! Het is de manier waarop je over die dingen praat, Ruud. Dat je vannacht alleen maar wou slapen, daar kan ik inkomen. Maar vanochtend sta je jezelf aan te prijzen als, nou ja, uh, Als een soort van artikel. Net alsof je naar het buitenkantje bent, snap je? koopt je dan hem aan, te mooi om te laten schieten. Plus dat je met een heleboel geld rondloopt, dat je uitgeeft alsof er nog veel meer is. Ja, waar dat vandaan komt, eh... Uh, uh. Doe je daar nou mee? Hoe ben jij nou dat geld gekomen? Nou, wie? Waarmee mee dan? Ja, dat gaat jou toch in pestaan? Nou, aan. duivel dan. dan op met de douche, we praten er niet meer over. Dan kan ik het soms niet verdiend hebben. Ja, maar hoe? Nou, Gewoon? Uh... Nou? Met handel. Kopen. Uh -huh. Verkopen, je weet wel. Oh ja, huh. interessant. En wat verkoop je dan? Ja, ik lijkt misschien wel een onnozel burgervrouwtje, Ruud, maar ik weet dat er zoal in deze stad te koop is. Jij je bent gewoon een beetje te mooie jongen die opeens ontdekt heeft dat er gemakkelijke manieren zijn om aan geld te komen. En dat moet je helemaal voor jezelf weten, maar je moet wel in de gaten hebben dat niet alle mensen zo zijn. Ik heb je al meegedomen omdat je stomdronken was en omdat je met al dat geld liep te zwaaien. Op straat hadden ze we je week te pakken genomen. Ik hoef daar niets voor terug te hebben. Ook oh, geen gratis sluggertje. Ook een middag. Je bent gelukkig thuis. Kan ik je weer spreken? Draak, dat is lang geleden. Kom erin. Doe ik misschien? Nee hoor. Waarom denk je dat? Oh, niets. Er loopt een blote vent door juist, wist je dat? Die gaat zich juist aankleden, waar Ruud? Nee, wacht even hier, nou snap ik het natuurlijk. hè. He? Nou, je wist natuurlijk dat hij kwam. Dit is niet, dat je geen tijd meer hebben. Oh, oh, oh, oh. Ja, nee, ja, nee, we hebben het er toe. Je verwachtte die kerel, dus daar kon je gemakken. <laughs> nee, zes, zes. zeg. Zeg, Oké, jij is niet een beetje koud zo? Je wist dat jij zou komen, hè? Hoezo? Had ik je moeten bellen? Dat verwachten ze je niet, dan. Beetje traag van begrip, hè? Leuk nee, draak, wat je hier ziet is gewoon een kort Ze stoppen sloegen door, gekwetste ijdelheid. Sommige mensen kunnen daar niet tegen. Hé, hey, ga jij nou eens aankleden? Mij stoort hij niet, hoor. Ik op koffie op... voor me. Man van de wereld, hè? Leuk type. Kan heel mooi zitten? Eet hij uit de hand? Ja, laat dan. Nou. is meneer Van Geesten Groot. Meneer wil misschien wel even een klap voor zijn kanen zetten. Nee, vandaag. Je moet het zo krijgen hoor. Ik heb gewoon meegelopen. Je moet toch niet houden, hè? Dat type is duur ja, en verwijt. Gaat, gaat ja. de thuis, hoor je me? Vandana! Had je me gehoord? Ja, of mee. Ja. Wat Ja. Jan, Dat beter. Zo. Ga je nou aankleden? Want ik word een beetje nerveus van dat bloot. Luke vrienden heb jij tegenwoordig, Tera. Ruud kwam alleen maar een nachtje logeren. Oh ja, wat moet ik daarvan denken? Wat je maar wilt, Ruik. Nou ja, dat is je eigen zaak natuurlijk. Precies. zeg Ruud, als jij even meeloopt. Daar, die uh, gele deur, dat is de badkamer. Oh, eh, oh. uh, kom. Ik loop mee naar de keuken, oké? Okay? Hoe, eh, hoe gaat het op bureau? Zeg, gaan met je. Ze willen me nog een beetje uitmanoeveren Kantoorwerk en zo. Ja, dat is eigenlijk al jaren. En eh, als dat lukt? Dan tap ik er mooi mee. <laughs> weet je wat? Dan kom ik bij jou in de zaak. Wat zou je daarvan zeggen? Ja, ah, mij maakt niet blij met een dode busje hoor. Ze zouden ja. trouwens gek zijn. We moesten ze beginnen op morgens zaken zonder jou. Ach, weet je wat het is? Ik ben er een van de oude stempel. Al die jonge jongens, die hebben allerlei moderne methodes geleerd. Je gaat je een soort van voorhistorisch monster voelen? Ja. <laughs> ja echt. De technieken tegenwoordig, daar kan als simpele diender als ik niet meer aan winnen. Jongens van net 20, die doen niks meer zonder computers en laboratoria. Als ze het niet hebben over psychologie en ethiek. Nou komen er experts over uit de steeds mensen die gaan zweren dat het professoren waren. Maar in hetzelfde ben je nog steeds de oude draad, ja toch? Behalve dat je geen stap meer kunt verzetten of je krijgt met papieren rongklomp. Voor alles moet je toestemming hebben. En dan de rapporten die je van je verwacht Nee, het wordt je wel moeilijk gemaakt. Neem dat van mij aan. En met dat soort zaken die je tegenwoordig hebt... ...dat is wel moedeloos van te van. Een junkie. die slaat iemand de hersen zien om aan het geld te komen... ...en loopt er weer vrij rond terwijl zijn slachtoffer nog in het ziekenhuis ligt. Nou, wat moet je daar nou mee? Ja. En ze staan voor niks. Je ze in, met God mag weten hoeveel risico. Ja, je kan zoveel missen hier even krijgen hoor. Eentje aan de speed. Die hoef je mij zo'n kansje te geven. Maar even goed, binnen een paar maanden kan ik niet weer proberen. Eh, uh, weer de koejak bij? Koejak maar. Heb jij eigenlijk al gegeten? Uh, ja, ik moet dieet houden. Heel verstandig. hoe haar. Hmm. Zij zou dat ik met zo'n kegel binnenkom. <laughs> Wat heb jij gegeten? te eten? Toast, kipsalade. Zit er zitten veel van je neer te doen? Nou, het ligt er maar aan dat je veel vindt. Nou, in dat gebouw. Ach, wat, geef op die salade. Hoe gaat het eigenlijk met je? Best. Sinds wanneer val jij af, jonge jongens? Sinds wanneer ben jij niet naar dat soort dingen? <lacht> kom nou, in jouw seksleven ben ik altijd al een reuze benieuwd geweest. <lacht> dat is waar. Maar nu weet ik het dus. Ik kom me over niet geloven, zeg. Jij ja, denkt maar wat je wilt. <lacht> Ik zou maar even gaan kijken voordat die je krul wilde jatten. Ben je daarvoor hier gekomen om uit te horen over logeren. Nee. Om over het bureau te zeuren? Ook niet. <laughs> nou, laat eens horen dan. Waar heb ik de eer aan te danken? Eerst wil ik weten of je nog steeds in de running bent. Bestaat bijzondere bijstand, nog? Dat ligt eraan. Ja of nee? Dat kan ik zo niet zeggen. Nou, dat wil je weten dan. Wil oebrengst? Jij weet wat beter. Nou, wat dan? Het moet iets zijn wat me aanspreekt. Zo ook? Nou, een beetje ouderwetse zaak. Niet dat handen en voeten werkt, dat laat ik liever aan jullie over. Het is je brood, tenslotte. Voor mij van liefde wel liever Hallo, en dat weet je best. Sinds wanneer ben jij zo selectief? Ik herinner me een klus in Rotterdam. Oh, dat is tien jaar geleden. Oh, is dat het? Dan ga je nu weer een beetje trainen? Dat weet je niet nodig, jij bent wel altijd goed voor de conditie. Als je een beetje partij wil blijven voor die jonge jongens. Mij lok je niet uit mijn tent raak. Ja. Hm? Uh. Zullen we nou gewoon naar hem opstappen? Moet je geen koffie? Lekker koffie hoor. Ruud heeft geen tijd meer. Hè Ruud? Iedereen van huis? Ja. Ja, het voelt eh. gewoon eigenlijk net op het stuk om mensen te gaan Oh ja, in je blote kont zeker. Ik gelijk even uit. Nou, tot ziens dan maar, hè. Ja, ik uh, Ja, ik wil bedanken, hè. Dat <laughs> heb ik helemaal vergeten. Graag gedaan. Dat nee, is echt goed, hè. Ja. Oké. Okay. Nou, ik man. hè? Ja, dag. Dag. Zo, dat was dat. Einde van de roman. Hè? Hou niet zo. <laughs> zo ken ik je weer. Nou, ter zake. Ben je nog steeds in voor een karwei, ja of nee? Ik ga me niet vertellen dat je te oud bent voor een beetje veldwerk, want daar geloof ik geen bracht van. Als je, je niet meer helemaal zo fit voelt, dan zorg je maar voor de juiste helpers. Het gaat tenslotte toch om het denkwerk. En uh, dat kan er alleen maar beter op zijn geworden. Als jij het zegt. Ik kan het weten, Tera. Wat heb je ze nog opgegeven? Gaat die boutique van je zo lekker? Ik heb geen klaar. Verzorg huh. de oude dag, hè? Of jij? Misschien doe ik alles wel op, Gaat naar het buitenland. <laughs> wel ja, mevrouw doet iemand. mee. No? Ja, waarom niet? Doe maar een lol. Hé, hey, dat doet me aan die rijke gozer denken... die je mee wil nemen naar Aruba. Grazal. <laughs> <Met zo. laughs> <laughs> die Shell deed hij toch? Nou en of. Hij zit nu in Venezuela. Laatst hebben ze nog geprobeerd om hem te ontvoeren. Ze schoten zijn lijfwacht dood. Ah, daarom wou je natuurlijk dat je met hem meeging... getrouwd met een detective. Dat is nog eens een voorzorg. Trouwen stond niet in het reisschema, geloof ik... Dat is toch uit de tijd, Draak? Stom van hem even goed. Toen zei je dat hij je goed bij zijn hoofd was. Ja, kunst. eigen belang. <laughs> en dat zegt hij nou. Hé, hey, Draak, vertel eens. Wat heb je voor me? Ik dacht dat jij geen belangstelling had. Oh, Echt waar, sakscentje altijd te gebruiken. Uitverkoop zit voor de deur. Nou, ik dacht dat het wel iets voor jou was. Ik bedoel, van dit soort opdrachten moet bijzondere bijstand altijd mm -hmm. hebben, hè? Een echte BB-plus, zei ik tegen mezelf. Ja, je zou bedoelen dat moordzaken er geen zin meer in heeft. <laughs> Officieel komen we pas weer in actie als er nieuwe informatie binnenkomt. We hebben eraan gedaan wat van ons verwacht werd. Maar ja, het was natuurlijk het gewone routinewerk. Intussen zijn er vijf nieuwe kluiven waar we onze tanden in mogen zetten. Ja. Dus, uh... dus gaat hij bij het stapeltje onopgeloste gevallen. Nou, dan zit hij in goed gezelschap. Nog koffie? Altijd. Cognac? Laten ja, we zelf maar even. Zo, dan nou komt die mensen een beetje iedere dag vragen of we de dader al hebben. En dat wordt soms wel eens vervelend. En afschepen laten ze niet. Maar ja, je weet hoe het is, hè? Hoe leek verwacht meteen resultaten. Getrouwd, familie? Niet eens. Oh, jee. Ja. En zij? Spaar op de bank. Precies. het niet uit de hoofd praten. <laughs> Wacht, maar tot je dat ziet. Die praat je niks uit haar hoofd. Dus ze wil zelf een of ander bureau inschakelen? Ja. Maar helemaal op de hoogte gevallen is ze niet. Ze weet hoe de meeste detectors werken. Dat ziet ze helemaal niet zitten. Hoe komt dat? Wat? Dat ze op de hoogte is? Ja, die gooien ze dat zelf in het vak. International detectives, dat noemt hij zich. Je weet wel, opsporingen in binnen- en buitenland. Uh -huh. Dat moest hij nog wel op de fiets doen. Zo'n gezochte jongen met een handige babbel. Daar denken die meiden altijd in. Maar even goed... Uh... International Detectives. <laughs> Precies. Dag en nacht paraat. Observaties, schaduwen, echtscheidingen. Deskundige medewerker van elk gebied. Privéonderzoek, bewaking, begeleiding. Bewijsmateriaal, onder andere tot verlaging van uw alimentatiebetalingen. Dat soort werk. Precies. Doet me eraan denken dat ik meer moet adverteren. <laughs> en nou is hij dood. Hoe heet hij eigenlijk? AGM M. van het Hofst. Er staat er vaag iets van bij. Was dat niet zo'n bleke Asplond. Wacht eens eventjes. Hij pokerde. Dat is hem. Ja. En als hij niet pokerde, dan dronk hij. Ja. Ja. Hij schrijft zijn dagrapport op een biervultje. Ja, maar hoor, dat was geen knoeien. Ik heb tenminste nooit gehoord dat die klanten achteraf chanteerden. Nee, helemaal genoeg niet. Daar hadden we gauw genoeg van gedachten. Die meid van hem hield heel secuur zijn administratie bij. Tikte al zijn dagrapporten voor hem. Bedacht ze zelf, neem ik aan. Oh, dat klinkt serieus van nu. Hoe kregen jullie hem? Plat als een vloerkleed. Dat is van de twintigste galerij geladen. Wat ze van de portoir konden schapen, hebben ze voor sexy binnengebracht. Nou ja, voor de vorm doen ze maar wat. Hè. Een ongeluk dus. Of zelfmoord. Hij stonk een mijlende wind naar whisky. Alleen, die meid van hem houdt bij hoog en bij laag voor dat hij nooit whisky dronk. Waar was hij mee bezig? Nog bijzonders. Zo'n echt Moeders ging te vaak winkelen. Dus vader zou nou wel eens weten hoe of wat. Daar verdienen die lui brood mee. Als het niet om die meid was, dan stopte ik hem helemaal onder in mijn laag. Ja, die dame moet niet missen, hè? Dat ze jou zo op je zenuwen werkt. Hm, ik ken dat. Ze betaalt zich blauw, terwijl een of andere goochemut het onderzoek rekt en rekt en rekt. Het moet allemaal leven. Als jij nooit met haar praten. Ik ben geen officieel bureau. Nee, maar jij hebt vrienden bij de politie. Daar hoor ik van op. <laughs> ik ook. Als ze me er ooit naar vragen, dan. Lekker euh... stel zijn wij. <laughs> Alleen de resultaten tellen. Hé, hey, dat ik die mij het neer toesturen. Maar ben jij mooi van de eraf? Zo is het. Nou? Wat denk jij? Over wat? Was het een ongeluk? Of zelfmoord? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wat? Een ongeluk. Voor zelfmoord lijkt hij me type niet. Maar die meid koopt geen waarschijnlijk... die wil zekerheid. Maar... waarom praat je niet eens met haar? Kijken is nog geen kopen. Oké... Okay. Laat ze me maar bellen. Hey, goed. bedankt voor de koffie en de kipslaag. Eh, uh, stuur me het rapport van de lijksvrouw in. Natuurlijk. Of, uh, heb je dat soms al bij je? Nou, je het zegt... Hmm. Ja... Toevallig. Hier, lees het maar eens door. Dan heb je er niet veel aan. En hou op de hoogte. Dag. Ja, wonende in Amsterdam. U hebt een uh, modellenservicebureau? Ja, dat klopt. Uh, dit klinkt allemaal wat formeel, maar ik moet die gegevens nu eenmaal hebben. Misschien kan ik u trouwens maar beter meteen waarschuwen dat dit gesprek opgenomen wordt. Hebt u daar bezwaar tegen? Nee, hoor, als u dat nodig vindt. Nodig, ja, vanwege mijn slechte geheugen. Overigens, wat u mij vertelt, blijft onder ons. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. Uh -huh. U uh, werkte voor International Detective? Nee. Niet? Nee. Tenminste, niet officieel. Ik hielp Agen af en toe met administratie zoals dat nodig was. Ja. Die liep ons compleet in het honden. En omdat zijn kantoor naast het mijne ligt, euh, lach. zorgde ik voor koffie en zo. En, nou ja, zodoende. Hoe hebt u Agen van het hoofd leren kennen? Nou, omdat wij, We kwamen elkaar dus tegen. We gingen lunch in hetzelfde café aan de overkant. We moesten allemaal die kantoor hebben in onze straat. Nou, zo heb ik hem leren kennen. Wat was uw indruk toen van hem? Hoe bedoelt u? Nou, voordat u hem beter leerde kennen. Uw eerste ja. indruk, hoe was die? Oh. Een gebaat gegermineerd was ik niet van hem. Agis, was iemand die je beter moest leren kennen? Zo op het eerste gezicht deed je, nou uh, oh ja, scharren hè? Ja, ja, ja, Iemand zonder vast werk, die al in kroegen rondheen. Hij verdiende zo'n beetje de kost met poken, als je het mij vraagt. Ja, dat betekent en hij had een drankprobleem, uh, dus. Ja, ik moet ik zeggen? Hij was heel anders dan de mannen met wie ik doorgaans te maken had. zijn meestal uh, veel mensen, televisiewereld, de wereld ik bedoel, maar. Nou, aangehoorde er helemaal niet bij. Ik zou eerder denken dat hij iets met. Nou uh, oh ja, met de onderwereld te maken had. Mm -hmm. Toen je hem dus beter leerde kennen, mm -hmm. Mm -hmm. dan merk je bijvoorbeeld dat hij heel bepaalde ideeën had. Dit deed je wel, dat deed je niet. Beetje ouderwets eigenlijk. Hij had bijvoorbeeld ontzettende pest aan neus. Daar wou je op en over niet Maar soms deed hij het juist wel, en dan word hij verschrikkelijk van zo'n man. Ja, Dat wist hij dan ja, ja. van tevoren. Dan ging het hem dus mm -hmm. niet om het spel, maar uh, om die man klein te krijgen. Nou, zo hij meer van die dingen. Maar in het begin, ja, maakte hij toch wel een loesje indruk. Daar heb ik heel lang last van gehad. Wat voor dingen deed je wel en wat voor dingen deed je niet? Volgens eigen van het Hof. Ja. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hij. Euh... Nou, hij was dus beslist niet corrupt. Dat is heel gek om van iemand om te zeggen. Hij was, hij was integer. En dat op een heel vanzelfsprekende manier, zonder er ophef van te maken. Ik bedoel... Euh... Nou ja, iedereen schiep het wel eens een beetje hmm. in mijn werk ja, Je dat moet je wel, als je ja, aan de bak wil blijven. Zo zeggen ze ja. dat dan. Hè. Je hebt zo je contacten en je zorgt wel dat je niet vergeten wordt. Het gaat nog helemaal niet ja. anders. Maar. Hij zou een klant nooit aan de lijn houden. En bijvoorbeeld van twee valletjes dat deed hij niet. Nee, nee, nee. Zijn beroepsgeheim, om dat iets te noemen, dat was iets wat vanzelf sprak voor hem. Nou, daarom lag hij ook altijd over op met de politie. Als die informatie wilde, dat gaf hij niet. Dat was hem zo moeilijk te doen, dat ze zijn vergunning zou afnemen en zo. Dat maakte bij AG geen verschil. Eén keer hebben ze mijn hele nacht vastgehouden om te testen en mocht niet eens bellen. Het duurde een hele tijd voordat ik dat doorkreeg, hoe je in elkaar zat, bedoel ik. In het begin vond ik hem, uh, nou ja, woest, maar best wel aardig. Grappig diep, weet je wel, gebekt. Dan ging snel de vogel, maar op zijn manier, uh, je kon even met hem lachen. Pas later, toen was hij niet woest meer. Leuker uh, was er toch ook vanaf. Hoezo? Nou, toen het niet meer zo vrijblijvend was. Jullie hadden een verhouding? <laughs> hadden een woord. Hadden uh, iets, zo zeg je dat. Iets. Mocht geen naam hebben. Men kreeg je al je dat maar liever een beetje open. Iets is leuk genoeg. Oké, okay, jullie hadden iets. Woonden jullie samen? Nee, niet officieel. Hij had nog ergens een kamer in het begin, tenminste. later sliep hij meestal bij mij, maar soms... Uh... Als hij uitkwam, kon hij altijd een soort veldbed opmaken in zijn kantoor. Weet hij een enkele keer als hij iets te bewijzen had. En hm. later zei niet meer. Het ging dus goed tussen jullie... Ja, ik vraag dit niet uit nieuwsgierigheid of zo. Ik moet gewoon een algemene indruk van de van het hoofd krijgen. En daar horen dit soort dingen nog eenmaal bij. Ja, dat begrijp ik wel. Vraag u maar wat u weet te dus. Had hij reden tot zwaarmoedigheid de laatste tijd? Niet meer dan anders. Eerder minder. Hij had werk en hij had mee. Deed hij zijn werk graag? Ja hoor. Al zei hij van niet. Hij knapt altijd enorm op als hij weer iets te doen had. En zijn laatste werk was alweer maanden geleden. Daar had hij een afknappen van overgehouden, dus... Wat was dat dan voor werk geweest? Nou, je moet weten... Zeg, praat echt gemakkelijker met jij en jou. Ik heet Lidia. Ja, ik Tera, ga verder. Nou, dat baantje was me wat moois. Dat was voor een soort van controlebureau. Moest hij in de warehuizen verkopers en verkopers in de gaten houden en zo. Mm -hmm. Doen alsof hij zelf een klant was. Stel je voor, moest hij met een wagenje vol boodschappen aan de drukste kappen ja, gaan ja. afrekenen. Allei ja, voetjes ja. Allerlei bedenken om die mensen erin te laten door. Maar ja, dat vond Dagen wel wat op. Hij stelde een rapport op, er stond haar veel in... hoe de zelf de boel flestte. Dat ze van alles uit de voorraad meenamen zonder ooit iets mm -hmm. af te rekenen. Ja, als het personeel naar huis was natuurlijk. Dat soort dingen. Ja, werd hem niet in dank afgenomen. Binnen een maand stond hij weer op straat. En toen kreeg hij die nieuwe opdracht? Na een tijdje, ja. Van een meneer de koning, die van die uh, kruiden en specerijen... Ja, ja, dat weet ik, ja. Ja. Die belde dus op, wou een afspraak maken... En Ager pikte dus meteen mijn kantoor in deed hij altijd. Hij had toch zelf een kantoor? Ja, was zo'n griebber. Als hij daar een klant is aan ontvangen, kon hij de opdracht wel vergeten. Dus wat deed de Ager? haalde zijn naamboord van zijn deur, schroefde het op het mijne, ja, gewoon over mijn bord heen. <lacht> nou, nee. ja, en als de klant dan verscheen, zat hij achter mijn nee, bureau en ik mocht koffie brengen en achter de schrijfmachine zitten. Net alsof ik zijn secretaresse was. <lacht> en Adje moest ook meespelen. Wie is Adje? Was een kniel die mij zo'n beetje helpt. Fotograaf eigenlijk. Zijn naam voluit en zijn adres? Um, Adje van der Maanen. Uh -huh. Rijnstraat 25a. Uh -huh. Hij maakte ook wel foto's voor Agen. Hij deed boodschappen voor hem. Leuk, Joch. Dus hij ontving de koning op jouw kantoor? Ja. We hadden mijn spullen zo'n dus beetje weggeborgen voor oog, dan Telefoon op het antwoordapparaat gezet. Maar ik heb een chique kantoor, zeg ik het zelf. Dus die de koning moest wel denken dat Agen flink in de running was. En Agen zelf had zich eindelijk weer eens en wat behoorlijks aangetrokken. Nou, het meestal liep hij rond op afgetrapte gymschoenen in zo'n slobbertra. En hij was nuchter. Dronk hij veel? Als hij niet werkte, ja, veel te veel. Maar nooit whisky. Hmm, daar zullen we later op ingaan. Wat vond hij zelf van dat drinken? Oh, hij wal er wel vanaf. En soms deed hij echt zijn best, maar ja... En als hij dronken was? Dan merkte hij het meestal niet meteen. Hij liep niet te uh, lallen en te zwaaien of zo. Nee, nee, nee, nee. Maar hij had er niets vaags. En hij herhaalde zichzelf met die stapel van die herhalingen. Geen agressieve dronk, Heel zelden. En als hij werkte, dronk hij dan minder? Helemaal niet meer. Mm -hmm. Was zoiets gek. Kwijt. Zodra hij een opdracht had aangenomen, verdween de fles in de kast. Dan was dan voor de verander die helemaal. Ager was echt op zijn best als hij werkte. Goed, hij werkte, dus ja. hij ontving de koning op jouw kantoor. Uh, gebeurde dan nog iets bijzonders? Nee, niet nee, liep gesmeerd. Had je wel een paar keer op vanaf Aarse kantoor. Het deed net alsof hij een medewerker was die instructies moest hebben, weet je wel. Die ene klant moest het idee krijgen dat het storm liep bij International Detectives. Ook nou, daardig. Dus. Nou, en die de koning bleek een braaf type van tegen de vijftig. Maar zijn vrouw was twintig jaar jonger en ze hield niet van thuis zitten zodoende. Terwijl Agam zat uit te horen, kreeg die man eigenlijk al spijt van de hele onderneming. Maar Agam was hem voor. Een discreet observatie door International Detectives zou immers alle tijfels wegnemen. Dat kwam het huwelijk maar ten goede. zijn dat soort bobbel. Je zou bijna geloven dat hij een van die doodserieuze types was... ...relatietherapeut of zoiets. Dus Ager kreeg de opdracht. Ja. Hij zou de gangen van mevrouw de koning nagaan... ...en dagrapporten opsturen. Wat waren de redenen van de koning? Wou hij bewijs hebben dat zijn vrouw een bedroog? Ja, daar kwam het wel op En Ager waarschuwde hem, wat hij altijd doet... ...dat het resultaat wel eens tegen zou kunnen vallen. Hè? Dat het bijvoorbeeld zou kunnen blijken dat ze hem bedroog... ...met zijn beste vriend ja, of zakenrelatie... Ja. Maar de koning wou zekerheid, ongeacht de consequenties. Ager zei ook nog dat hij nooit bewijsmateriaal afstond dat het niet gebruikt werd in overleg met de internationale detectives. Dat was een vaste regel van hem. Hoe bedoel je dat? Die man had toch bewijzen nodig voor een echt schrijf? Ja, natuurlijk. Maar Ager wees maar op dat bijvoorbeeld fotomateriaal makkelijk in verkeerde handen kon vallen. En mm -hmm. dan kon het gebruikt worden voor uh, chantage of zo. Betreft, ja. Nou ja, voor verkeerde doellijnen. <laughs> Keek hij de koning wel even vanop? Was hij niet gewend zeker? Maar hij legde zich erbij neer. En als je het mij vraagt, was hij behoorlijk onder de indruk toen hij vertrok. Was dat de vaste werkwijze van eigen om zijn klanten eerst in de houding te zetten? Nou, hij deed het er niet om. Hij meende het. Later bijvoorbeeld, toen wou mevrouw de koning de foto's van hem kopen. Ja, nou loop ik op de zaken vooruit, maar op een gegeven moment was het dus zo. Dat vrouwtje had in de gaten gekregen dat ze geobserveerd werd en kwam brutaal weg naar Agen toe. Ze bood hem een dubbele, als hij dat bewijsmateriaal niet aan haar man, maar aan haar wou geven. Hoe wist zij? Ja, wacht nou even. Dat komt straks. Ga het gaat nu om Agen, Hoe integer die was, hè? Die dame biedt hem dus eens zoveel als haar man betalen wou. Terwijl geen haalde naar zo'n karai. En wat lette Ager om datzelfde materiaal aan allebei te verkopen? Omdat mensen soms achteraf naar de politie lopen? Dat had niks wat op dit? Ager zat altijd om geld verlegen. Altijd. Maar toch geen haar op zijn hoofd die daaraan zou denken. Zo was Ager. Oké, okay, oké. Okay. Die vent van jou was in tegen, ik geloof je. En hij maakte daar ook geen geheim van. Die, de koning wist precies waar hij toe was voor die ja zei. En wat gebeurde er toen verder? Nou, eigenlijk niet op zo'n. De eerste weken, Aag had dus nog altijd pest aan dat soort klusjes. Had je niet? Ik vond het spannend. Dus net jagen, zei hij. Ja, want had je... Die nam Aag hem dan mee? Ja. Meer voor de gezelligheid, denk ik. Nou, Adje dus, die dacht er heel anders over. Die voelde zich helemaal James Bond, weet je wel. Maar het is een schat hoor, Adje maar... erg snugger is hij niet. En de resultaten? Nou, ik herinner me nog dat... aangeliet de kanker, want mevrouw de koning... een lekker stuk volgens Adje, bleek inderdaad iedere dag de deur uit te gaan. In de stad had ze ook inderdaad een afspraak. Met een vriendin. Ga verder. Nou, die vriendin... Zag ze dus iedere dag en waar ze ook afspraken. Vroeg of laat reden die dan naar de Bijlmen. Daar woonde die vriendin dus. In de Bijlmen? Ja. En Agen hebben ze gevonden in de Bijlmen. Dat weet ik. Maar toen werkte hij dan niet meer voor die mooie meneer de koning. Toen had hij helemaal geen reden om daar te zijn. Dat zegt de politie tenminste. Dus dat echt iets uitmaakte voor Agen. Of hij wel of niet een opdracht had. Als hij iets niet snapte, dan wou hij daar het fijne van weten. Mm -hmm. Bleef hij terug gaan en kijken en zoeken net zolang... Nou ja, hoe dan ook, werd in de bijl gevonden. gevonden. bij de flat waar die vriendin woonde. Woonde? Ja, woonde. Mens blijkt dus verhuisd te zijn of liever ze spoorloos verdwenen. Ah, dat betekent niet, vindt de politie. Verhuizen zoveel mensen, is allemaal heel gewoon. Maar... Uh, laten we niet op de zaken vooruit lopen, oké? Okay. Oké. Okay. Was ik gebleven? Uh... Oh ja, de resultaten, hè? Ja, zeg ik, ik kan er wel op de politie, maar die uh, regisseur of inspecteur, die, die stille dus, Joris, horen die geloof ik. Ja. Voor hem maak ik wel even een uitzondering. Een prima type. Had ook niet meteen zo'n houding van, uh, overspannen vrouw, je moet even langs de psychiater. <laughs> ja, dat deed hij in het begin sceptisch genoeg hoor, maar goed, dat weet je al hè. Zonder hem had ik je nou niet. Het moest even van mijn hart. als hij daar op dat het, het op behandeld is. wordt. Oh, heel beleefd hoor, dat wel. Formulering vinden we dus ook nog best. Iets, splikkelen of een gestolen fiets kwam. Ze werd er echt niet koud of warm van. Dus mevrouw de Koning sprak iedere dag af met die vriendin. En dan gingen ze samen naar dat flat in de Bijlmer. Ga verder. Nou, daar keek Aager dus nogal van op. Hij wist niet wat hij daarvan denken moest. Het kon natuurlijk gewoon twee vriendinnen zijn, hè? En zag achter te zitten. Het was alleen dat ze zo regelmatig naar die flat gingen en daar hele middag gebleven. Kon de koning natuurlijk een eeuwigheid aan het lijntje houden, makkelijk hm. zat, dagrapporten. Hm. Nou ja, je kent dat wel natuurlijk. Nee, ik ken dat niet, maar oh. ik begrijp wat je bedoelt. <laughs> nou, ja. En was het overspel, ja of nee? Als je vrouw je met een vrouw bedriegt, noem je dat dan ook overspel? Aangezij dat het juridisch heen ingewikkeld zou worden voor de koning. <laughs> ja. Hij en Atje trokken van die witte schilders overal samen en klom op het dak van een andere flat foto's te kunnen maken met een uh, telelens. En ja hoor, de dames bleken inderdaad bij elkaar in bed te liggen. Nou nee, het fotomateriaal was waardeloos, onduidelijk. Dus besloten ze om weer terug te gaan. Maar voor het zover was kwam ik iets tussen. Wat dan? Nou, dat was heel raadselachtig. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat eigenlijk het idee kreeg dat er veel meer achter moest zitten. Wat gebeurde er dan? Nou, op een middag ben ik op kantoor en daar verschijnt me mevrouw de koning. Een was echt persoonlijk. Ja, mevrouw zelf. Ze wou de baas van International detectives spreken. Dat was vreemd. Ja, dat is zeker vreemd. Hoe wist zij ja, nou... Eens? Ze was al bij Ager's kantoor geweest, maar... Ze zat in de vroeg aan de overkant te poken. Nou, ik liet er op mijn kantoor wachten en ging hem waarschuwen. Ager begreep er ook niets van. Nee. Hoe dat mensen zo ineens... Hij vond het helemaal niet leuk ook, kan ik je wel vertellen. Had de man iets laten merken of zo? Dat dachten wij ook meteen, maar nee... Ze wist van die foto's af en daarover hadden we meneer nog niets berichtes. Dus dat ze toch niet bruikbaar waren als eventueel bewijsmateriaal. Nee, het was echt heel vreemd allemaal. Het Ze had helemaal niet lekker, ik begreep het niet. En wat zei mevrouw de koning? Dat ze via via te weten was gekomen van die opdracht van een man dat we moesten observeren. En dat ze dus ook van die foto's afwist. Ja, jammer genoeg ben ik niet bij dat gesprek geweest, dus uh, hoe precies gegaan dat dus weet ik niet. Maar aangekend moet het een echt kat en muisspelletje spelletje geweest zijn. Want hij kan... Hij kon zich vreselijk bom voordoen als hij wou. Ach, nou ja. Het was een beetje af, geloof ik, hè? Dat geeft niet. Ik heb de tijd. Je bent ja. gek op die man, hè? Ja. Maar toen hij nog leefde... Dat kan me nou ja zo raar, maar toen hij nog vleefd dat ik dat helemaal niet in de gaten. Ik had wel geaccepteerd dat ik dus aan het vast zat. Dat het niet zo vrijblijvend meer was als ik al zo wilde, maar even goed Tegenover mijn kennissen deed ik, had ik het alsof aange... Uh, nou oh ja, alsof hij een soort van avontuurtje was. Zo van, uh, een uit de hand gelopen, hè? Ik wou gewoon niet onder ogen zien dat ik nooit meer zonder hem zou kunnen. Ja, wie wil dat nou met zo'n man? Ik had het leven echt wel even anders voorgesteld. Ik wou het niet aan geloven. Jezus, dat heb ik me verzet. Zo moeilijk als ik vaak gedaan. Had ik een weekend die ik zogenaamd niet vrij kon maken... zodat ik vooral geen idee zou krijgen. Zeker je wel. Maar daar nou een denk. Pas tegen het eind begon ik zelf in te zien... dat ik ja of nee moest zeggen... Niet onder zeeboten. Wat? Ja. <laughs> onder zeeboten. Ja, zo dagen dat. Als ik, nou ja, hoe zeg je dat? Als ik het weer eens liet saboteren. Ja, komt er toch altijd op, eigenlijk op neer, hè? Als je wel wilt, maar zelf niet wil weten... omdat je er eigenlijk bang voor bent. Nee. Oh, hij had het allemaal best door, hoor. Hij was behoorlijk bij wat vrouwen betreft. Hij wist ook heel goed dat ik hem er niet bij neer wou leggen... bij dat... Een rampzalig idee dat ik nou juist van hem was gaan houden. Hij deed er heel lakoniek over. Niet geen heilig of zo. Ik kwam heel goed uit, en. Wou ik best weten ook. De meevalling van mijn leven zei hij altijd. Maar hij leed niet aan valse bescheidenheid, eigenlijk. Hij zei gewoon: Ja, nee, je hebt er gehad. Je moet er maar het beste van maken. Ja, dat klinkt behoorlijk zelfverzekerd. Ik kan me voorstellen dat je het dan op je heupen krijgt. Ja. Vaak maakte hij die houding van hem een woest. Het is de eerste keer na naar... ja, dat gebeurd is dat ik erover praat. Het zijn helemaal dichtgeklapt. Waarom met niemand over praten? Zelfs met mijn beste vrienden niet. Ik riep hem maar op te vreten. Nou ja, ik had niet gedacht dat ik er ooit zo over zou beginnen. Gek, hè? Je moet jezelf je niet zoveel verwijten maken. Je bent altijd geneigd om iemand die pas gestorven is in een gunstig daglicht te stellen. Ja. En... Vaak doe je dat dan ten koste van jezelf. Iedereen lijkt het dan alsof hij helemaal geen fouten had, terwijl jij nou ja... Nee. <laughs> Vergelezen bij zo'n heilige, moet jij dan wel een secreet zeggen geweest? zo was het natuurlijk niet helemaal. En later trekken we die scheve verhoudingen dan weer recht. Zo gaat het tenminste vaak. Mm -hmm. Nou, ik raakte mijn man kwijt op een veel banalere manier. Op een dag liep hij gewoon van mijn weg. Ja, En niet eens om een andere vrouw, nee. Hij zag het ineens niet meer zitten. En in plaats van bij mezelf te denken... Oh, ...oké, okay, dit is fout gegaan, maar het zal wel aan ons allebei gelegen hebben. Nee, nee. En ik begon meteen alle schuld bij mezelf te zoeken. Jaren heb ik met een enorm schuldcomplex rondgelopen... maar dat is tenslotte vanzelf weer gesleten. Ja. Je gaat het dan reëler zien, hè? Natuurlijk ja. Ja, kon ik mezelf genoeg verwijten, maar... ...ik herinner me zijn fout ook weer. En nou zie ik dat mislukken van mijn huwelijk als iets dat niet te vermijden was. Gezien onze karakters en de omstandigheden en zo. Ik wil maar zeggen... je. Je moet jezelf niet onnodig hardvallen Nee Zo'n onmogelijke tante kan je nog ook niet geweest zijn Waarom zou een man die blijkbaar wel kijkt op vrouwen had anders zeggen dat je de meevallig van zijn leven had hè? Uh -huh. Nou, misschien moesten we maar weer Ik bedoel, dan halen we niet een beetje te veel af Ja, en nee Ik heb al gezegd dat ik zoveel mogelijk over Agen wil weten Hoe meer ik van hem af weet, hoe beter ik de zaak kan aanpakken. Dus je doet het eh, uh, eh, uh, eh. Uh, kalm, kalm, kalm. Niet zo haastig. Ik zeg niet dat ik het doe. Ik zeg al. In dat geval moet je me zoveel mogelijk over hem vertellen, want zie je, ik heb Ager niet gekend. En wat heeft het nou voor zin om iemand schanger naar te gaan als je niet weet waarom hij bepaalde dingen deed. Mm -hmm. ik, ik wil dan het gevoel hebben, ik ken die man. Mm -hmm. Je moet dus niet zo gauw bang zijn dat je afdwaalt. Alles kan relevant zijn en alles helpt mee om mij een completer beeld van Ager te geven. Mm -hmm. Vergeet niet dat Ager zelf me op het spoor van zijn moordenaar moet brengen, als er een moordenaar is. Zo werkt dat alleen maar. Eenmaal. Het is van belang dat ik zijn manier van werken ga begrijpen... of nog liever zijn, zijn manier van denken. Alleen dan kan ik ontdekken waar hij mee bezig was... en wat hem die nacht in de bui overkomen is. Volgens de praten wil ik van je horen of je deze opdracht aanneemt. Het zou onverstandig van me zijn om er zoiets te beginnen... alleen op basis van vage vermoedens. Ja, maar de omstandigheden... zijn alleen maar verdacht als je ze door jouw bril bekijkt. De politie laat de zaak niet voor niets rusten. Vergeet je het niet? Die jongens hebben een hoop routine. Als zij er geen werk van maken, dan... Die ene stille, Joris of Joris, of hoe die weet, die geloofde. Half. Oké, okay. half voor mijn part. Zou dat niet genoeg. Hij vond het blijkbaar toch wel een reden om naar jou door te sturen. Als hij er nou echt in geloofde, Lydia, zou hij dan zelf als een jachthond achteraan zijn gegaan. Wat dacht jij dan? Dat zo'n dien dan niet graag een keertje wil uitblinken? Maar hij zag er geen brood in, dat is duidelijk. Ik geloof meteen dat hij tegen een onderzoek opziet, maar bij die niet zo snel resultaten kan verwachten. Maar jij? Waarom wil je er niet aan beginnen? geven? stand jij per dag betaald, ongeacht de resultaten. Ja, zo is het toch? Vertel eens. Zou Agus een opdracht aangenomen hebben? Vast wel. O oh ja? Dat verbaast me dan. Nou. Iedereen met een beetje ervaring kan toch zien dat dit een slepende affaire moet worden? Probeer maar eens de gangen na te gaan van een man die er beroepshalve zorg voor heeft gedragen dat zijn doen en laten geheim blijft. Zelfs jij kan me niet vertellen wat Agen die nacht in de Bijmer precies te zoeken had. Oh wel. Nou dan. Ja. Dat was een duidelijke type dat alleen werkt. Wat had je dan? Die, nam die Ja. Vaak mee. Maar niet bij gevaarlijke karweitjes. Oh wel, soms. Nee. Ja, dat wat bedoel Die Agen van jou heeft in opdracht van een klant in de Bijmer gewerkt, maar toen hij daar gevonden werd, zou het werk erop hij had dus niets te zoeken bij die flat. Misschien had hij iets nieuws ontdekt. Dat is mogelijk, maar hoe kom je daar nu nog achter? En dat is maar één van die dingen. Aage heeft blijkbaar nog aan jou, nog aan verteld. Nee, dat maar dat is niet zo vreemd. Hij kon bij tijden erg gesloten en eenzelfig zijn. Maar neerslachtig was hij niet. Nou, dat willen we hoor. Volg je nou echt dat Aage speciaal helemaal naar de belmen gereden is om daar van een dak af te springen? Alsof er geen hoge flat genoeg in mijn buurt staat. En om het allemaal een beetje feestelijk te maken, heeft hij zeker een liter whisky gedronken, terwijl hij dat spul nooit lustte. Oké, okay. van die zelfmoordtheorie hebben hm. Maar een ongeluk, dat kan het toch best geweest zijn? Weet je wat Aga altijd zei? Als hij het weer eens over de perfecte moord had, zei hij altijd, de veiligste manier is zorgen dat het op een ongeluk lijkt. Zodat er überhaupt niet aan een moord gedacht wordt. Dan zoeken ze ook geen gedachten. Dat is waar. Maar dat wil nog niet. Ja, Jezus moet je horen. Tera, ik geef toe dat ik wel even verbaasd was toen ik hoorde dat hij een vrouw was, bedoel ik. Maar toen dacht ik bij mezelf, waarom niet? Vrouwen zijn mensen zo slim als mannen en heel wat praktisch. Dus waarom zou een vrouw geen goede detective kunnen zijn? Maar waar ik niet op gerekend had is dit: dat een vrouw ook met dat theoretische gehouden hoer... zou komen aanzetten. Ik heb altijd gedacht dat Ongel zwanger meer iets voor mannen was. Aggressief ja. hm. onder verdachte omstandigheden. Ben ik ben niet gek. Weet wat je wilt zeggen? Ik weet dat het ook gewoon een echt ongeluk geweest kan zijn. En wat dan nog? Daarom wil ik even goed wel dat je het uitzoekt. Ik wil dingen weten. Bijvoorbeeld, waar die vriendin van mevrouw de koningzoon is gebleven is. De toevallig vind ik dat, dat zo'n mens zomaar diezelfde nacht met onbekende bestemming vertrokken ja. is. En zo zijn de dingen. Je zal het je allemaal vertellen. Het belangrijkste is dat ik niet geloof dat daar gedronken was. Zeker niet van whisky. En in een ongeluk geloof ik ook niet mag gewoon eerst van je horen Doe je het? Ja of niet? Heb jij er al best in gestaan dat er dingen aan het licht kunnen komen over dus? Die je, after all, liever niet had geweten Blijf me sterk Oké, okay. risico wil ik best lopen En nog wat Stel dat het me lukt om de dader aan te wijzen huh? Dan is het helemaal niet zeker dat die ook gestraft zal worden Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat we juridisch niet steekhoudend aan kunnen voeren Wat dan, Lydia? Zou je dan bij zo'n uitspraak kunnen neerleggen? Als ik weet wie de dader is... en ze laat hem vrij uitgaan, dan is een slimme advocaat of zo. Nee. nee, dat zou ik me zeker niet kunnen neerleggen. Maar dat dan? Wat had je gedacht? Hoor eens, ja, je moest niet maar de knop doorhakken. We kunnen geen van beiden in de toekomst kijken, dus... waarom zou je zo op de zaken vooruit lopen? Ik hoef niet tegen mezelf beschermd te worden. Ik heb een eigen zaak, verdien genoeg om niet te kunnen betalen. Nou, waarom doe je dan zo moeite? Oké, okay. ik werk voor je. <laughs> Jezus, het lijkt wel alsof je me een bijzondere gunst verleent. Nou, knap hoor, zoals jij je klanten inpakt. Nou, we dat rond hebben, kunnen we verder gaan. Mijn nee, best. Daar waren we gebleven. Het was het eerste deel van De Draak, BB en de onderweren, Een criminele hoorstadsserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Ooit. Ruud door Olaf Reynolds. Joris door Hans Goetman. En Lydia door Harry Mem. Door Toen Bord.